uit India had oom Januari ons stellig verzekerd dat hij ons met zijn duikende eend in geen geval naar een gebied zou brengen waar gevechten of strijd geleverd werd. Maar je weet ook dat het allemaal een beetje anders gelopen is door het feit dat we in een wirwar van riviertjes verdwaald geraakten en zonder het te weten toch midden in de oorlogsellende terecht kwamen. Eén positief punt was er wel aan dit avontuur. Het had ons in de gelegenheid gesteld het meisje Xi Ming, weer met haar ouders te verenigen. Toen wij die belevenis achter de rug hadden, werden we echter weer volop geconfronteerd met onze eigen moeilijkheden. We waren nog altijd hopeloos verdwaald in een land in oorlog. Op dit ogenblik zal Shimin haar ouders al teruggevonden hebben, denk ik. Nou oh ja, dat zal wel. Wat zielig voor die mensen, zo op de dool te moeten. Ja, maar door dit alles hebben we een beetje uit het oog verloren... ...dat we zelf ook aardig op de dool zijn. Ja, we hebben niet eens de gelegenheid gekregen... ...om ons licht op te steken bij die vluchtelingen. En wat nog erger is, door die vluchtelingen op te sporen... ...ben ik de weg helemaal bijster geraakt. Ik heb er geen benul van waar we ons op dit ogenblik bevinden. Nee. Ik ben ook jouw gevoel van richting kwijt. Zouden we het niet wagen wat hoger te gaan vliegen? <laughs> Om weer beschoten te worden, zeker. We zijn inmiddels een behoorlijk eind van die laatste militairen vandaan gekomen. We kunnen het gerust wagen. In scheervlucht verder blijven vliegen even niet veel zin meer. We moeten ofwel landen ofwel een paar honderd meter stijgen om te proberen een overzicht van het gebied te krijgen. Wel, laten we dan maar wagen over in de lucht te stijgen. Ik vind ook dat het het beste is wat we kunnen doen. Doe we dan wel. Misschien hebben we geluk en krijgen we dadelijk een stad te zien. Abgeleid dan. Mensen. Maar we zitten bijna pal boven een grote verkeersweg. Wel verdraaid. Zonder het te weten moeten we hem al een hele tijd gevolgd hm. hebben. Door onze scheervlucht hebben we hem niet te zien gekregen. Als ik dat geweten had... Hm. Als we die weg volgen, moeten we beslist in een stad komen, dat kan niet anders. Ik zal met mijn duikende eend op die weg landen en hem al rijdend volgen. Hm? Het zal ons heel wat kostbare brandstof besparen. Wel, ik ben blij dat er een einde gekomen is aan die ellendige scheervlucht. Ja. Ik ben bijna schil gekeken op de grond en de gewassen die in zo'n razende vaart onder onze duikende eend doorgleden. Weet je wat ik vreemd vind? Wat om? dat er niet het minste verkeer op die grote weg te zien is. Wel, ja, Dat zal onze landing verder gemakkelijker Ja. En landen doen we nu. Maar uh, kijk toch goed uit ik zou niet graag... met mijn duikende eend bovenop een wagen terechtkomen. Heinde en verre valt niets te zien, om Januari. Goed, dan gaan we naar beneden. Onze zoveelste perfecte landing. U bent een uitstekend piloot geworden, oom. <laughs> het zou maar erg zijn, indien ik niet volmaakt overweg kon met de machine die ik zelf gebouwd heb. Maar uh, dat doet me aan iets denken. Waaraan, oom Januari? Dat ik al uren de duikende eend bestuur en dat ik flink moe begin te worden. Wil iemand het stuur van me overnemen? Mag ik? Ja, ja, ja. kom dan in mijn stoel zitten. Nou, ik zou me veilig dus voelen met coralis achter het stuur. Zeg eens, ik kan ook met de duikende eend overweg, weet je? Beter dan jij zelfs. Die kibbelen, jongens. En jij, Marleen, houdt de weg in het oog... ...in plaats van zo kwaad naar je broer te kijken. Ja, Marleen, een weg naar rechts uit. Ah. Want daar werkt nu toch een tegenligger op. Ah. als ik goed zie, is het een jeep. Dat is erger. Want het betekent dat er weer soldaten zullen ontmoeten. Niet omgerust worden, meisje. Als soldaten zich over een grote weg verplaatsen, dan zijn ze doorgaans niet gevaarlijk. Dat worden ze pas als ze kleine binnenwegen betreden. Hmm. En bovendien is die jeep alleen. Een convooi zou erger zijn. Ik ben benieuwd om te zien hoe ze op mijn duikende eend zullen reageren. Hmm. Zo te zien reageren ze helemaal niet. Ze maken in elk geval geen aanstand om vaart te minderen. Jawel, nu doen ze het. Vertraaid. Ze willen ons de weg versperren, geloof ik. Dat moet ik doen. Remmen en stoppen, natuurlijk. Wat nu? Gewoon afwachten meisje. Er vindt iemand uit de jeep. Ja, het is een luitenant, maar hij houdt zijn wapen niet in aanslag. Dat is een gunstig teken. Opgelet. Daar is hij. Goedemorgen. Goedemorgen luitenant. Mag ik vragen wie jullie zijn en welke je bestemming is? Wij zijn Europeanen op wereldreis. Onze bestemming is de eerste de beste stad die we op deze weg zullen ontmoeten. Lufon, bedoel je? Ach, wij, wij hebben er geen idee van in welke stad we eerst zullen komen. Uh, we zijn verdwaald, moet je weten. Je reist met een ongewoon voertuig. Uh, Wat is het? Het is een toestel dat ik zelf gebouwd heb. Een combinatie van wagen, boot en helikopter. Ik heb het daarom Duikende eend genoemd. me uh, je paspoort. Ja. Hier heb je mijn uh, identiteitskaart. Dus alsjeblieft. Jongens, jongens. Geef ook je pas. <coughs> Ja, dat lijkt me in orde, maar uh, ik begrijp niet wat jullie in dit land komen zoeken. Je weet toch dat we hier moeilijke en woelige tijden beleven? Dat weten we zeker. Wa waarom wil je dan ons land bezoeken? Word je gedreven door nieuwsgierigheid of trekken het avontuur en het gevaar je aan? Geen van beide. Wij, wij willen enkel met eigen ogen datgene zien waarover elke dag in de krant geschreven wordt. We willen met de mensen van dit land praten en helpen waar we kunnen. Ik raad je aan hier zo vlug mogelijk vandaan te gaan. Zo niet zul je jezelf vroeg of laat in moeilijkheden brengen. Waarom? We misdoen niet en bemoeien ons met niemand. Persoonlijk ben ik ervan overtuigd dat je de waarheid spreekt, maar dat zal niet iedereen in dit land doen. Onze mensen staan tegenwoordig erg wantrouwig tegenover vreemdelingen. Ze stellen zelfs geen vertrouwen meer in hun eigen landgenoten. Zoiets is het altijd het geval in een land dat moeilijke tijden doormaakt. Men zou je voor spionnen kunnen aanzien. En ook je eigenaardig voertuig zal meer dan eens met een scheef bekeken worden. Nee, nee, ik raad je nogmaals aan zo spoedig mogelijk dit land te verlaten. En uh, wat je bedoeling betreft naar Lou te rijden, dat moet ik je ten stelligste afraden. Waarom? Omdat hier bepaalde dingen aan de gang zijn die je beter niet meebeleeft. En in elk geval is het zo dat je niet eens de stad zou binnen kunnen. Ze is namelijk belegerd. Wat gebeurt daar dan? Ja, het is een tamelijk verwarde en ingewikkelde situatie. Ik kan ze niet allemaal uitleggen, maar luister naar mijn raad en maak rechtsomkeer. Mm -hmm. nee, waar komen we terecht als we in de andere richting rijden? In het stadje Kidoan. En van daaruit kun je makkelijk de grens bereiken en het land verlaten. En het land verlaten is het beste. Wat jullie kunnen doen, Pff, geloof ik. Wel bedankt voor de inlichting, hè. We zullen er zeker rekening mee houden. Dan wens ik je een uh, goede terugreis. Uh, Goeie reis, Luitenant. Nou, deze ontmoeting is nog best meegevallen. Ja. Uh, die Luitenant was uiterst correct en beleefd. Ja, maar wat doen we nu? De raad van die man opvolgen en rechtsomkeer maken. Wel, ik zie nu op de kaart dat we vlak bij Loofong zitten, maar een behoorlijk eind van Kidwang vandaan zijn. En ook dat vlak achter Lufong nog een ander stadje ligt. Laten we daar dan heen rijden. Ik voel er ook veel voor. He. Ik wil zo spoedig mogelijk weer in een hotel logeren na onze lange tocht. Ja, maar Lufong is afgezendeld. We kunnen er in een bocht omheen rijden. Wat denk jij van Coralis? Tjoh, als iedereen er tegenop ziet om nou de lange afstand tot Kidwang af te leggen, dan kunnen we beter verder deze richting volgen. Ja, En hoeveel bedraagt de afstand tot dat uh, andere stadje? Even kijken. Ja, het moet zo wat een 30 kilometer zijn. En de afstand tot Kidwang? Een dikke 350 kilometer. Ah, dan rijden we verder. Want 350 kilometer is me te veel na alles wat we de laatste dagen meegemaakt hebben. Zijn jullie het eens? Ik wel hoor. Ja, ik ook. Vooruit dan maar. We waren al veel dichter bij Louvain gekomen dan we gedacht hadden. Want al na enkele kilometers kregen we recht voor ons uit het stadje te zien. Lufong had iets van een versterkte vesting. Ze was gegroeid in de binnenbocht van een rivier, zodat het water een natuurlijke verdedigingslijn vormde die haar langs drie zijden omsloot. Ons voornemen een zijweg in te slaan, ten einde in een wijde bocht om de stad heen te rijden, konden we niet uitvoeren, want op een gegeven ogenblik kreeg Marleen iets ongewoons in het oog. Ik heb de indruk dat de weg daar geen versperd is. Ja, dat ziet er inderdaad uit als een wegversperring. Ja. En er zijn ook veel soldaten. Wat moet ik doen? Verder rijden, maar vaart minderen. Ik vrees dat die soldaten ons niet door zullen laten. wacht, Piet. Die zijweg die we willen inslaan, moet zich vlak achter die versperring bevinden. Als ze ons niet door laten, raken we niet op de normale wijze een vorm voorbij. En misschien valt er ook met deze mensen te praten. Als ze even correct zijn als de officier die we zojuist ontmoet hebben, dan kan het best meevallen. Maar let op Marleen, we zijn vlakbij gekomen. Ze geven teken dat ik moet stoppen. Gehoorzame, meisje, gehoorzame. Deze kerels zien er veel minder vriendelijk uit dan de vorige. Als we maar niet de moeilijkheden geraken. Ik zal uitstappen en met hem praten. En wat doen wij? Rustig blijven zitten en afwachten. Maak je niet ongerust, ik breng wel alles in orde. De woorden van oom Januari vermochten niet mijn onrust te verdrijven. Ik voelde aan dat het ditmaal niet van een leien dakje zou lopen. Mijn voorgevoel bedroog me niet. Want, na slechts enkele woorden met de soldaten te hebben gewisseld, werd onze oom Januari naar een houten gebouw geleid, waar hij langer dan een uur bleef. Toen hij weer naar onze duikende een kwam, zag hij er niet bepaald vrolijk of opgewekt uit. En oom Januari, wat is het geworden? Ik vrees dat we een domheid begaan hebben. Hoezo? We hebben ons in een wespennest gestoken. We hadden er beter aan gedaan loefong te mijden als de pest. Leg het ons uit, alsjeblieft, oom. Oh. Ja, het is eenvoudig. De luitenant die we daar straks ontmoet hebben... ...heeft de aanwezigheid van onze duikende eend via de radio gesignaleerd. Hij heeft deze wachtpost verteld dat hij ons dringend aangeraden heeft... ...niet naar Lufang te rijden en rechtsomkeer te maken. Het feit nu, dat we dat niet gedaan hebben en toch naar hier zijn gekomen... ...heeft in hoge mate hun wantrouwen geweest. Ja, en dat is begrijpelijk. Ja, maar wat gaat er nu gebeuren? Voorlopig niets anders dan dat we moeten wachten tot ons geval onderzocht is. Ha. Dat ziet er lief uit. Ze zullen ons een plaats aanwijzen waar we met onze duikende eend heen moeten. En uh, daar moeten we dan blijven. Hoe lang? Oh, bah, ik heb geen idee van, maar ik heb wel de indruk dat er spoedig iets gaat gebeuren. Wat is hier eigenlijk aan de hand? De commandant van de wachtpost heeft me verteld dat Loufong belegerd is. Ja, dat heeft die luitenant ons al verteld. Ja, ja, ja, ja, maar de zaak is veel ingewikkelder dan dat. Hoe bedoelt u? In het stadje heeft zich een rebellenleider met enkele van zijn mannen verschanst. Het is een man waar al jarenlang jacht op gemaakt wordt. Maar als ze willen, kunnen ze die kerel toch te pakken krijgen, oom Januari? Met de overmacht waarover ze hier beschikken, moet het toch een kaal kunstje zijn? Op het eerste gezicht wel, maar de zaak wordt veel ingewikkelder... ...als je ook nog weet dat die rebellenleider een belangrijk staatsman gegijzeld houdt. Ja, dat is wat anders. De rebel wil met zijn gijzelaar de stad uit. Maar de belegeraars willen hem niet laten gaan. Het, het, het is een spelletje van kat en muis. De commandant verwacht echter elk ogenblik een actie. Ja, dat zal wel. Zo'n toestand is als een kruidvat dat door het minste vonkje kan ontploffen. En de belegeraars durven die niet ingrijpen? Dat kunnen ze om twee redenen niet. In de eerste plaats is er de bevolking van de stad. Bij een rechtstreekse aanval op Louvain zou de burgerbevolking daarvan het eerste slachtoffer worden. En in de tweede plaats is er de gegijzelde staatsman wiens leven op het spel staat. Plus dat van de rebellenleider. En bovendien vreest de commandant dat een leger van opstandelingen onderweg hierheen is om te proberen hun leider te ontzetten. En als dat gebeurt, wordt het een ramp. Wat een toestand. En dat alles eigenlijk om twee personen, een staatsman en een rebel. Dat is net het grote drama van de meeste oorlogen. Ze worden gepland en geleid door enkele mensen aan de top... ...maar uitgevochten door de gewone mensen die er vaak niets mee te maken hebben. Dat is toch... Als ik het goed begrijp, zou alles dus opgelost zijn... ...indien die staatsman en die rebellenleider de stad uit geraakten. Ja, daar draait alles rond. Maar ze zullen hem nooit laten gaan met zijn gijzelaar. Door de schuld van die kerels zitten wij hier nu ook vast. Het ziet er lief uit. Kijk om. maar geeft ons het teken dat we verder moeten rijden. Ah, ja, ja, ja, Ik breng de motoren op gang. Waar laten ze ons heen rijden? Naar de rivier zo te zien? Uh, dat zou het wel zijn. Ze weten dat mijn duikende eend een amfibievoertuig is. Misschien denken ze dat we op de rivier het minst gemakkelijk weg kunnen. Ze willen ons netjes gevangen leggen tussen andere vaartuigen. Dat doet me denken aan de manier waarop we in het begin van onze reis aan de rivierpolitie ontsnapt zijn. Door stiekem te duiken en onder de andere vaartuigen door te varen. Zou dat hier ook niet kunnen? Dat zullen we later zien. Hè. Let nu op want ik laat mijn duikende eend het water inrijden. van de soldaten bracht om januari onze duikende eend tussen een reeks vaartuigen die daarvoor anker lagen, zodat ze weldra als door een kortong wachters omringd lag. Een gewoon vaartuig zou er zeker nooit uit kunnen ontsnappen, maar voor onze wonderbare machine zou het een kaal kunstje worden. Het spreekt vanzelf dat de soldaten daar geen vermoeden van hadden. Oom januari had hen op zijn duikende eend enkel verteld dat ze kon varen, rijden en vliegen. Dat je ook mee kon duiken en onder water varen, had hij wijselijk verzwegen. Misschien kon dat onze redding betekenen. Het was alleszins een mogelijkheid waarover moest gepraat worden. Als we willen, kunnen we vannacht weg. Nog makkelijker dan we destijds bij de rivierpolitie weggeraakt zijn. We moeten maar duiken, onder deze schepen doorvaren en we zijn vrij. Je hebt gelijk, maar iets meer houdt meer van het te doen. Waarover overkomt u nu, oom Januari? U wordt toch niet bang, zeker? <laughs> Natuurlijk niet, meisje. Nee, nee, nee, nee, Het is gewoon het idee dat wij ons met onze duikende eend op een gemakkelijke manier uit de moeilijkheden kunnen draaien, terwijl de arme burgerbevolking van Lufong het weerloze slachtoffer blijft van het geweld dat hier elk ogenblik kan losbaar staat. Dat bezwaart mij ook wel, oom Janivari. Ja. Maar wat kunnen we aan veranderen? Met ons vier kunnen we geen einde maken aan de gevaarlijke toestand. Wij kunnen de zaak niet tot een oplossing brengen. Dat is nu juist wat wel door mijn hoofd speelt. Hoezo, oom Januari? Ik vraag me af of onze duikende eend niet de oplossing kan brengen. Ja, neem me niet kwalijk, professor, maar ditmaal kan ik even in uw gedachte gang volgen. Marleen heeft daar straks iets gezegd dat me op idee gebracht heeft. Ik? Wat heb ik gezegd? Dat alles zou opgelost zijn als die rebellenleider en zijn gijzelaar de stad uit konden geraken. Dat heb ik gezegd, ja. Ben, ik denk dat je gelijk hebt. Als die twee hier vandaan konden komen, zou de zaak opgelost zijn. De rebellen leiden praat niet beter dan veilig weg te komen. Maar de belegeraars willen hem onder geen enkele voorwaarde laten gaan. Zij laten zelfs niemand de stad in of uit gaan. Dat is mooi, mooi, maar met onze duikende eend kunnen wij dat wel. We zouden ongemerkt de stad binnen kunnen en ze later ook weer ongemerkt kunnen verlaten. Met de twee gevaarlijke klanten waaromheen alles draait. Verdorie. Om januari heeft gelijk. Ja, er valt over te uh, praten. Maar zo eenvoudig als wij het ons voorstellen, zal het wel niet gaan, denk ik. Als we in contact kunnen komen met de rebellenleider, zijn volgens mij de grootste moeilijkheden al uit de weg Ja, die man zal niet beter vragen dan op een veilige manier uit een weg te komen. Met zijn gijzelaars. Ja, die zal hij wel niet laten ontsnappen. Maar het belangrijkste voor hem zal wel zijn weg te komen. Stel dat we ze met ons meekrijgen. Ja, wat doen we daarna met die twee keer? Wel, ver van Lufon vandaan geven we ze de vrijheid weer. Allebei afzonderlijk natuurlijk en op twee verschillende plaatsen. Als ze dan dadelijk contact opnemen met hun respectieve vrienden, dan kan de zaak zonder enig bloedvergieten opgelost worden. Ik geloof niet dat het nodig zal zijn om er nog langer over te beraadslagen. Het plan is uitstekend. Laten we het maar dadelijk hebben over de praktische ja. uitwerking. Om hier ongemerkt weg te komen, moeten we onder twee schepen doorvaren. Ja, dat is zelf geen enkel probleem. De rivier is hier diep genoeg. Als we daarna onder water een eentje stroom opwaarts varen, dan bereiken we die ingang daar. Zo te zien dringt die tamelijk diep van binnen en vormt er een kleine haven. Daar kunnen we dan weer boven water komen, aan land gaan en... En prompt neergeknald worden, bedoel je? Ja, wel, nee, bangert. Het haven'tje zelf zal wel niet bewaakt zijn. Enkel de toegang tot de rivier. Hoe zouden ze ook verwachten dat ze het bezoek van een onderzeer zouden krijgen? Het moeilijkste deel van ons werk zal erin bestaan met de rebellenleider in contact te treden. Wie weet hoe die kerel op onze komst zal reageren. Toch moeten wij ons best doen om de zaak tot een oplossing te krijgen. Het spreekt vanzelf dat wij dat moeten doen. Ik wou dat we aan het werk konden gaan, want het belooft spannend te worden. Maar geduld Marleen, we kunnen niets beginnen voor de nacht gevallen is. De soldaten, die ons de lichtplaats van de duikende eend... tussen de andere vaartuigen aangewezen hadden... waren er zo stellig van overtuigd dat we onmogelijk weg zouden geraken... dat ze zich niet eens de moeite gegeven hadden een bewaker achter te laten. Toen de nacht ingevallen was... maakten we ons klaar om er met stille toom van onder te trekken. Is alles in orde? Alles in orde. Nergens valt nog leven of beweging te bespeuren. Mooi. Laten we dan samen nog eens secuur de reisweg bekijken. Kijk, hier is het plannetje dat ik getekend heb, mm -hmm. Ja, ja. We laten onze duikende een tot op de bodem van de rivier zinken en varen 50 meter naar links. Ja. Dan zullen we precies midden in de vaartuur komen. Mm -hmm. Vandaaruit varen we 1200 meter stroomopwaarts tot we ter hoogte van de inham komen. Daar laten we de neus van onze duikende eend 90 graden naar bakboord zwaaien. Mm -hmm. En als we dan nog 700 meter verder varen, komen we precies bij de achterkant van het haven. Ja. Ik ben ervan overtuigd dat je alles nauwkeurig uitgeknobbeld hebt, Coralis, maar toch voel ik me niet. Gerust. Daar heb je weer ons hazenhartje. <lacht> het wordt varen zonder zicht in het windenwerk. We mogen het niet wagen de periscoop boven water te steken. Dat zou beslist opgemerkt worden. Ja, goed. Maar stel je voor dat er toch een fout in je berekening geslopen is. Er is geen fout ingeslopen. geslopen. Ik heb alles heel nauwkeurig op de kaart uitgestemd. Ja, en als de kaart dus niet nauwkeurig genoeg is... Als, als, als. Als onze poes een ko was, hè, ja. zouden we ze kunnen melken onder tafel. Luister toch niet naar het gezeur van Piet Coralis. Alles zal best verlopen. Ik denk het ook, maar toch is de uiterste voorzichtigheid geboden. Is de kajuit goed afgesloten? Dat is in orde. Dan duiken we. Doe het langzaam en voorzichtig ja, professor. Ja, ja, ja. We moeten zo weinig mogelijk gerucht maken. Opgelet. Zo. We liggen al op de bodem. Dan zet ik de motoren aan, op minimumsnelheid, om zo weinig mogelijk gerucht te maken. Ja, veiligheid heeft nu voorrang op snelheid. We drijven naar het midden van de rivier. Hou oh, goed, de afstandsmeter in de gaten, Koraal is. We naderen langzaam de vaargeul. Oh, stoppen maar. Zijn we er al? Ja, we hebben precies 50 meter afgelegd. Mm -hmm. Nu kunnen we langzaam in stroomopwaartse richting beginnen varen. 1200 meter. Hou de kilometerteller in het oog, mensen. We mogen geen fouten maken. Langzaam vooruit, professor. Zijn we er nog niet bijna? Mindere vaart. Nog meer. Mm -hmm. Oh, naar bakboord drinken nu. En Volle 90 graden. Theoretisch zouden we dus recht voor de ingang van het haventje liggen. Zeker. Ja, zouden we toch niet wagen even de periscope naar boven te schuiven? Ja, om een granaat op ons hoofd te krijgen. Nee man, daar komt niks van. We varen verder op de instrumenten. Als we het voorzichtig doen, lopen we heus geen gevaar, Piet. Stel je maar gerust. 700 meter, niet verder. Voorzichtig, maar ongelooflijk. Ja, we ja, ja, ja, ja. naderen. Oh, stoppen. Nu mogen we het riskeren heel even de periscoop uit te schuiven. Ja, we zullen wel moeten. Schuif hem naar boven, Piet. <laughs> Mensen, we zijn heel precies waar we wezen moeten, vlak bij de kraai. <laughs> Doe je nu wel? <laughs> ik maak je mijn excuses, Coralis. Ik had meer vertrouwen <laughs> in je moeten hebben. Zand uh, Zullen we opstijgen, professor? Heel voorzichtig. We zijn vlak bij de wal. We zullen makkelijk aan land kunnen komen. Enkel Coralis en ik zullen aan land gaan. Uh, en wij dan? Terwijl Coralis en ik onze mannetjes trachten te vinden, gaan jij en je zus braafjes op onze terugkeer blijven wachten. Jammer, ongenwaar, nee, je te, te, dacht dat we... Niets te maren, je blijft hier de wacht houden. Kom Coralis, wij gaan ons mannetje zoeken. Tot straks kleintjes. Kleintjes, kleintjes. Ja, uh, nog even dit. Als we bij dageraad niet terug mochten zijn... ...moet je de duikende eend tot op de bodem laten duiken... ...en haar de hele dag ondergedokken houden. Prettig vooruitzicht. Niet mopper, Marleen. We moeten doen wat ons gevraagd wordt. Succes, oom Januari. Succes, Coralis. Mm, veel geluk, Om Januari. We maken geen zorgen over ons. We zullen doen wat van ons gevraagd werd. Tot straks. Of tot morgen nacht. Voorzichtig zijn. Het wachten duurde lang voor Marleen en voor mij. We begonnen al te denken dat oom Januari en Koralis niet in hun opzet geslaagd waren... ...toen we tegen de morgen aan vier donkere schaduwen bij onze duikende eend zagen opdoemen. Piet, daar zijn ze. Laat ze vlug binnen. Alles klaar om te duiken. Schuif de koepel dicht maar in, gauw. Het is gebeurd. Opgleddam. Even later verdween onze duikende eend onder water... Met aan boord twee nieuwe passagiers. De rebellenleider en zijn gijzelaar. Zo dat was al Nederlands voor leerlingen van 8 tot 10 jaar. In de reeks de Duikende Eend, geschreven door René Struulens, horen jullie vandaag de 16e aflevering, Einde van een strijd. Acteurs waren Marcel Hent.